Lekker, naal nou, toeter. Mavo Ifni, what do I have to do to prove my love to you? Hele mond vol. Vrienden, vrienden, nacht. Welkom, het is net uh, naar net 12 uur, 12 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Freaknacht, editie 3 is dit alweer. Een paar weken geleden zijn we begonnen, dus uh, de derde editie. Tot 2 uh, uur vannacht, alleen maar. Fijne, fijne muziek, plaatjes. Nieuwe platen, heel veel nieuwe platen hoop uh, nieuwe spul uh, is eruit gekomen. Nieuw spul uit uh, de release uh, bakken. En uh, natuurlijk ook af en toe uh, ja, een, een classic die je lang niet hebt gehoord. Zoals bijvoorbeeld deze van uh, Marva Withney Unwind Yourself. Dat was uh, eigenlijk haar hit. Dit uh, kwam van uh, James Brown's, Funky People. Hij, uh, ja, hij produceerde het. Die twee die hebben ook wel uh, nog met, iets met elkaar gehad. Het waren meer dan vriendjes. En um, ja, we kijken wat stond er nog meer op. Bobby Bird, Link Collins, allemaal uit die stal van uh, James Brown. Maar voor Whitney, what do I have to do to prove my love to you? Nou, goeienacht. Uh, we gaan gewoon lekker door. Nieuwe muziek. Ja, um, let's get lost. Dat is een beetje het, uh, het motto voor uh, de komende twee uur. Dit is de nieuwe signal van Blanks. Zijn ook altijd uh, deze Blanks uit uh, Groningen komt. Die, ja, is gewoon uh, Nederlands fabrikaat dit. Let's Get Lost, dat is uh, de nieuwe Sinnoh. Het zijn altijd uh, van die hele catchy uh, liedjes die je zo in je hoofd hebt zitten, die je zo meezingt. Heel fijn is dit. Vorige Sinnoh Don't Stop, die was ook al erg fijn, ook uh, redelijk breed opgepakt. Maar dit is dus nieuw, afgelopen vrijdag kwam het uit, de nieuwe Sinnoh van Blanks uit Groningen dus. Nederlands fabrikaat, Let's Get Lost. De editors, die hebben ook een, uh, een nieuw nummer uitgebracht, een nieuwe Sinnoh. Zeg dus nog maar net uit, ook, ook afgelopen vrijdag Maar de band die heeft uh, Nog meer in petto voor, uh, voor ons Als fans, want eind dit jaar kunnen we ook Een Greatest Hits album verwachten van uh, de editors En dit album bevat dan niet Alleen bestaande nummers, maar ook nieuw Materiaal uh, nou, dat, Want dat nieuwe materiaal is nou uh, een eerste nieuwe zin al verschenen en, uh, Even kijken Tom Smith hè, Dat is uh, de zanner, de frontman, hij zegt ook nog uh, Het spannende is dat we Wanneer we dit doen, nieuwe nummers hebben Toegevoegd, dus met alles is er altijd iets nieuws om het vuur van brandstof te voorzien. Uh, editors, we hebben een nieuwe signal, Ik ga hem draaien. Hij heet uh, Frankenstein. Dat is het verhaal van Frank en Stein voor als uh, je het niet wist. Like a monster with me Like a boss that goes on oh. Ja, maar Edgar Winter Group en Frankenstein. Daarvoor uh, Frankenstein van uh, The Editors, de nieuwe cinnol. Twee keer uh, dezelfde titel, maar totaal verschillende platen. Edgar Winter, de Edgar Winter Group. Ja, Edgar Winter zelf die zat er natuurlijk in. Hè? Maar uh, ook Dan Hartman. Ja, hier heeft Dan Hartman gewoon ingezeten. Nog uh, ver voordat hij solo natuurlijk heel uh, nou, beroemd en bekend werd. Natuurlijk met We uh, My Fire, maar ook Instant Replay I Can Dream About You. Die zat gewoon in deze band. De Edgar Winter Group. Free White is dan nog noir redelijk bekend. Maar ik had deze, die had ik al helemaal uh, lang niet gehoord. Frankenstein. Er is ook nieuw uh, materiaal uit. Oh, heel, heel, heel erg veel nieuw materiaal. Um, ja, ik, ik hou alles bij je. Ik check echt alles. En dan kom je op een gegeven moment op ja, ook wel eens dingen die je nog niet kent. Deze dame, die is pas uh, 27 jaar oud. Ze komt uit Engeland, Engelse zanger Zanneres, um, um, of is het een. Is het een uh, ik weet het niet eens, is dit een man of. Nee, dit is toch wel een vrouw? Even kijken. Ja, dit is wel een vrouw. Ja, de Zuidelijke Vrouw, Marika Hakman. Ja, je weet het nooit hè tegenwoordig. Je moet uh, je, moet je, moet je opletten tegenwoordig. Uh, een Engelse Zanneres is het, multi-instrumentalist. Multi behalve een mooi woord, uh, heeft dat ook nog een uh, nou, betekenisvolle uh, ja, betekenis, hè? Dat is mooi gezegd, hè? Betekenisvolle betekenis. Um, daar, wat betekent eigenlijk dat ze gewoon ieder instrument kan bespelen. En ze schrijft ook nog eens haar een liedjes zelf. Um, een beetje de lichte alternatieve hoek. Dit is de nieuwe signal, The One. Rieke Haakman en The One, dat is de nieuwe sinon van deze Engelse zinnesonwitig, zanneres, uh, ja, multi-instrumentalisten. Ze doet uh, van alles. The One, heerlijk, ik vind, uh, ik vind het een goed liedje. Um, ook uh, nieuwe muziek van Flume. Flume. Dat is een, uh, een pseudoniem van uh, Harley Edward Stratton. Hij uh, is een Australische muzikant, DJ, producer. Alles een beetje op het gebied van uh, de elektronische muziek. Uh, hij heeft ooit uh, een aantal jaren geleden... Heeft hij, uh, een klein alternatief uh, hitje gehad, was dat. in on. Uh, daarna, een paar jaar later, kreeg je Never Be Like You. Die vond ik ook wel uh, goed. Hij maakt ook remixen. Hij heeft nu een nieuwe single gemaakt met London Grammar. En dan is het altijd een beetje afwachten van... Wat gaat het dan zijn? Want London Grammar, ja, dat kan heel mooi zijn. Die, die Zanneres, die heeft een prachtige stem. Het kan ook wel soms eens saai zijn als het een beetje te langzaam is. Um, dus ja, ik, ik, ik ga hem gewoon draaien. Ik ben ook benieuwd wat, uh, wat jij ervan vindt. Uh, Floom samen met London Grammar, de nieuwe sinnoh. En die heet dan Let You Know. You wanna let me know now that you've let me go? Life is better still And I guess somehow You'll just keep on coming back I wanna let you know Now that you've let me go Life is better still And I guess somehow Everyone says you're coming back Hij is niet saai, maar ze wil een beetje wennen. Floem, Uit Australië dus DJ-producer, uh, samen met London Grammar. Die ken je nog uh, het meest van uh, Strong. Uh, dit is uh, de nieuwe samenwerking van deze twee. Afgelopen vrijdag kwam je uit. Hè. Nieuwe muziek komt altijd vrijdag. Nieuwe muziek vrijdag. Let you know. Hè. Vrijdag wordt alle nieuwe muziek gedropt, zoals het mooi heet. Um, ook van. Uh, de, ja, hier weer een uh, Nederlands bandje. En dan gaat het om uh, Eckhart en The House. Dit is een uh, samenwerking tussen producer Zander, Rick Elsgeest en The House. Um, de, ja, Rick. Dus uh, ja, dat is Rick Elsgeest. Hij begon zijn uh, muziekcarrière in uh, de band Kopna-Kopna. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. En uh, The House dat, ja, is uh, dan ja, een beetje een reizend muzikaal huis ontworpen door, uh, door architecten. Um, die hebben, hij heeft een nieuwe zin uit of dat bandje in ieder geval. Samen met uh, Bella Hay, dat is de dochter van uh, natuurlijk Barry Hay uit The Golden Earring. Die hoor je ook uh, duidelijk meedoen en ik word, er, ik word er ontzettend vrolijk van. Hij is nogal, uh, nogal poppy maar... Maar je gaat je er niet eenzaam door voelen, al doet de titel misschien zo vermoeden, Lonely. Dit is wel lekker hoor. Dit is uh, je dit. Eckert en the House. Only on the third floor. Samen met uh, Bella Hayes. Dochter van Barry uh, Uit de Golden Earring. En uh, deze dame, Bella Hayes... Hij in, uh, studeerde in 2014... Ze af, of studeerde ze af in uh, 2014... Uh, in uh, popmuziek... aan het uh, conservatorium in Amsterdam... met zang als hoofdvak. En uh, ze is... De liedzanneres van de band Tears and Marble. Alhoewel, is, ik weet niet of die band nog bestaat. Hebben we hebben één EP ooit uitgebracht. 2015 was dat. Uh, Romance stonden een aantal liedjes op. Maar volgens mij hebben ze daarna helemaal niks meer uitgebracht. Maar uh, ze doet wel. Uh, na, na, na, nou, in ieder geval, naast muziek maken, doet ze nog meer. Want ja, ze is ook DJ uh, bij Paradiso, uh, volgens mij. Tenminste, ik, ja, deze jaren geleden allemaal, of ze dat nog steeds doet, ik, ik weet het niet. Want ze blijft een beetje ondergronds altijd. Je ziet er nooit heel erg veel, uh, heb ik het idee. Uh, Bella Hey, um, de, de dochter dus van um, Perry Hey, Golden Earring, moet ik uiteraard even iets van draaien. Dan moet ik, moet ik uitleggen, want ja, het laatste natuurlijk op Pinkpop hebben een, volgens de recensies een waanzinnige show uh, gegeven. Hebben het de jonkies erg moeilijk gemaakt. En uh, de Golden Earring, die komen ook binnenkort weer naar uh, 013. En ik heb uh, kaartjes uh, heb ik, uh, daarvoor gekocht. En ik heb um, die uh, vandaag, eerder, eerder vandaag, bij, uh, op vaderdag, heb ik die uh, heb ik gegeven aan ons pap. Dus wij gaan samen naar de uh, Golden Earring in uh, 013 Tilburg. Uh, Daar doen ze eigenlijk ieder jaar wel een show. En ja, ik, we, we gaan steeds meer niet, weet je wel. Ik, ik dacht op een gegeven moment, ja, en nou is het gewoon klaar. En, Redelijk dure kaartjes Maar goed de Golden Earring, Ik moet ze toch nog een keertje gezien hebben In, in mijn leven hè? De, Nu ze nog bestaande de grootste band van Nederland Dus ik ga uiteraard ook iets van Golden Earring draaien En dit was een van de grote hits Maar zelfs deze die hoor je niet meer zo gek vaak Naar mijn mening Het hier en het gitaar En 1970 nummer 1 destijds Back Home Nooit vervelen. Golden Earring. Back home. Daarvoor dus Eggert in de house. De nieuwe simpel samen met Bella Hey, De dochter van Barry Hay. Natuurlijk uit de Golden Earring. Lonely. Heerlijk. Um, even weer iets nieuws. Want um, ja, ook die, uh, die Barry, hij was laatst ook nog bij, uh, bij Pauw te gast. Hè. Volgens, mij net voor, uh, volgens mij net een dag van tevoren of zo, of twee dagen van tevoren. Uh, dat hij uh, de Pinkpop Zaterdag uh, moest gaan doen. Of ja, Ze waren een van de allereerste op, uh, op, op het Pinkpop Festival, afgelopen editie. Af, vorige week was dat. Um, hij uh, had het ook nog uh, over die allereerste editie. Dat was in uh, 1970 toen dit uitkwam. Toen hebben ze dit ook voor mij, neem ik aan, live gedaan. Volgens mij heb ik er ook wel eens een beeld van gezien, nog vorige week. Maar um, ja, het was een heel andere tijd, natuurlijk. Het was een beetje, een beetje de hippie tijd, hè? 1970. Ja, dat was al een aantal jaren aan de gang, natuurlijk. Maar toen was dat nog steeds. En hij zat uh, ook een beetje aan de drugs, daar had hij het over. En uh, dat hij, hij had een hele wilde nacht gehad. <laughs> Tegenwoordig niet meer. Maar inderdaad, back home. Back home, ja, dat is voor hem op Curaçao. Hè? Curaçao, daar woont hij. Goed, de uh, Free Nationals. Die uh, hebben ook een, een nieuwe zanger uit de Free Nationals dat is de, de begeleidingsband van Anderson Pack. Anderson Paak mag je ook zeggen. Anderson punt Paak vergeet die punt vooral niet. Dan wordt die boos. Die, die staat namelijk voor um, gedetailleerd. Hij is heel um, ja heel een beetje ben, uh, hoe noem je dat? Um, heel uh, precies. Hij is heel precies. Ja. Ja. De, hoe noem je dat nou? Uh, um, nou goed. Uh, in ieder geval. Um, en als zijn paak zelf doet hij niet mee. Dus uh, het kan in ieder geval niet van die spaak lopen. De uh, Free Nationals, dat is zijn beleidingsband. Maar die hebben nou een, uh, afgelopen woensdag een nieuw nummer uitgebracht. Samen met Mac Miller. Dat is uh, die rapper die vorig jaar is overleden. En Kali Uchis. Kali Uchis die kwam misschien nog van vorig jaar. After the Storm bracht zij uit. Een single met uh, Tyler De Creator en Bootsy Collins. Die kennen natuurlijk nog van uh, Parliament. Wat later van Delic werd. Hij was haar de uh, bezist, Dus die man met die... Uh, ja, te gekke, te gekke pakken altijd die hij aan heeft uh, bij concerten. Die, uh, die drie, Free Nationals, Mac Miller en Kelly Ucci's. Uh, die een van de betere albums van vorig jaar brachten uh, volgens velen. Die uh, hebben een nieuwe zin uit. En die heet Time. Nou, de Time die kan ik je ook geven. Het is uh, nou inmiddels half één geweest. Maar ruim. Every time that I saw you lose your mind and give up Everybody gets down on look. Every time you fall I try to pick Out of control, and I'm alone. If you can make it with me, you can make it on your own. So, quit the bullshit and playing on my phone. We just need some time. Keep watching, let it all unwind. You get yours, of course, I get mine. And in the end, everything will be fine, just by design. Well, now I'm tripped, but I slip by fall All day, maybe miss your calls like I've been missing you. Still, I continue tied up and tripping up, making the wrong decisions. And you sick of it all. But don't leave me, don't leave me. Because I feel too good to be easy. Yeah, it's been a while and I'll leave it there for now. Shit, I'll probably make it better when you see me. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Daar kwam het vanaf, hè? Van het legendarische album. Ook een van de meest verkochte albums aller tijden. 1973, dat was het, uh, het jaar van afkomst. Speak to me uh, stond er ook al. Breathe in the air. Uh, the Great Gig in the Sky. Money, natuurlijk uh, misschien wel de meest bekende. As and Dam. Maar ook deze. Time, The Dark Side of the Moon. Laatst nog uh, voor, uh, voor, het alle, voor de allereerste keer een foto van gemaakt, hè? De Dark Side of the Moon. Je mag zelf kiezen, The Dark Side of The Moon. Ook met, een, uh, met, die, met, die, mooie, met die mooie hoes, hè? bijna donkere hoes. Dan, ja, prachtig. Pink Floyd en Time. Daarvoor, Time, en sendel van The Free Nationals. Mac Miller en Kelly weer uh, Wederom twee keer dezelfde titel. En, uh, of ja, dezelfde titel, maar totaal verschillende plaatjes. Um, nog even iets nieuws. Ja, dat kan ook wel. Um, kijk, We hebben ook The Honeymoon. Honeymoon hebben we. Honeymoon. Uh, nieuwe single En uh, even kijken. Ja, ik heb het ook nog maar uh, net ontdekt. Volgens mij net bezig. Ze zijn net bezig. Volgens mij zit dit een uh, tweede, derde liedje of zo. Uh, ja, vier. Ja, we hebben pas vier liedjes uit. Zijn uh, pas een jaar bezig of zo. Dit is de nieuwste daarvan van, uh, van Hony, Honeymoon. Honeymoon. Uh, die heet Sweating Gold. Fein noch. Zou je niet denken? Niet als je ze hoort, maar ook niet als je ze ziet. Ze komen uit Cape Town. Zuid-Afrika, daar komen ze vandaan. En uh, ook op een uh, Facebookpagina. Echt, er zijn er maar een stuk of 63 mensen die, uh, die dat volgen of zo, die pagina. Um, maar niet meer, na, nou, nu niet meer. Hè, want ik heb, ik heb het nu gedraaid. Um, en ook dat je nog uh, dat ze nou Smeek, smeek, alsjeblieft, boek ons, boek ons. Hè. Heel, heel schattig, schattig beentje. Um, Honeymoon, Sweating God. Dat is uh, de nieuwe in Ja, die. Uh, zijn nog niet heel erg bekend in tegenstelling tot deze band die timmeren lekker aan de weg. Hold Me, dat die, is, die doet het nou heel erg goed. Je hebt ook Pain and Misery, white For Me. Er komt ook een nieuw album Run Home Slow gaat het heten, 2 augustus komt het uit. En ze staan ook op North Sea Jazz, net zoals Young and Silver Fox en Hollow Notes. Nieuwe zin van de tesky Borders, Men of the Universe.